en een voorspoedige start. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Rutte begint met gematigd optimisme aan de onderhandelingen... over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dat zei hij vanochtend toen hij aankwam bij de top van EU-leiders in Brussel. Volgens Rutte zijn er nog een paar hobbels. We gaan het in de vergadering zien, zei Rutte. Rutte wil vandaag met de andere EU-landen... een oplossing vinden voor het Nederlandse nee bij het Oekraïne-referendum.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 De Algemene Rekenkamer vindt dat er meer geld moet komen voor het onderhoud en de renovatie van dammen, dijken, stuwen en stormvloedkeringen. Volgens de Rekenkamer is er de komende tijd 132 miljoen euro extra nodig. In de reactie zegt minister Schultz dat ze genoeg budget beschikbaar heeft als zich ernstige risico's voordoen. Twee agenten die betrokken waren bij de aanhouding van mitch Henriquez hebben voorwaardelijk ontslag gekregen. Dat betekent dat als ze binnen een jaar nog eens in de fout gaan... ze hun baan verliezen. Het zijn dezelfde agenten die ook strafrechtelijk worden vervolgd... voor mishandeling, waarna Enrikes om het leven kwam. Twee andere agenten krijgen een schriftelijke berisping. De Europese voetbalclubs zijn tegen het plan om het aantal deelnemende landen op het WK uit te breiden. De FIFA wil vanaf 2026 geen 32, maar 48 landen meelaten doen aan het voetbaltoernooi. De Europese clubs zien dat niet zitten. Ze vinden het aantal wedstrijden dat jaarlijks wordt gespeeld nu al onacceptabel hoog. Het weer in de noordelijke helft mist, nevel of lage bewolking in het zuiden soms zon, en Dat wordt een graad van 9. De komende dagen veel bewolking, ook af en toe zon en iets kouder. Dit was het in ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Goediesjour, Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Luncht. Het lunchprogramma van de CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo zo zo zo. Of uh, nee, je moet natuurlijk zeggen ho, ho, ho, ho in deze tijd, hè? Uh, ja, of? jij wel. Oh. Jij waarom? waarom? Ai, ai, ai, jij hebt een, een zware, donkere kerstmannenstem. Als nee, ik hoor. het zou doen, zou het nergens op slaan. Nou, ik heb niet zo'n zware stem, hoor. Als ik ho, ho, ho roep, nou, dan is er helemaal wat aan de hand. Ja, ja. Dan gaat het niet goed, hoor. Nee, nee. Goedemiddag, luisteraars. Ja, goedemiddag allemaal. Leuk dat u er bent. Ja, zeker. Ja, zeker. Vinden we echt leuk. Ja, vinden we leuk. Wij zijn er ook. Ja, hij, ja, hij ja, doet het wel raar, wel. maar we vinden het echt leuk. Ja, we vinden het leuk. Ja. En dan hopen we ook nog dat u een uh, hele smakelijke lunch geniet. Ja, ook dat, Bob. Ja. Wij zitten heel sober <tus> aan de koffie. Is het zo? Oh, is die van jou alweer op? En er zat geen suiker in. Oh, oh dat ben ik inderdaad vergeten. Sorry, waarom zeg je dat dan niet? Heb je hem al op? Uh, ja, tuurlijk. Zo oh. ja. beter voor dat is je Dat suiker. leuk, hè, dames Inside information. Dit is een soort real life soap, is dit, als je dat zo Intern, Interne mededeling. Ja, dat is net een soort real life soap. Ja, suiker vergeten. Ja, en als, je, als, je, als, je, als je nou kijkt via je cfm live kun je nog zien dat het waar is ook. En dit zie je toch niet via die camera: dat er geen suiker in je koffie zit? Natuurlijk wel, zoals je toch mij me van. Ja, je ziet zo'n vieze bek trekken. Ja, <laughs> Ja, het is mooi in de studio hier. Ik vind, weet je wat ik zo jammer vind? Ik heb dat van oh. de week een keer niet gedaan, maar weet je wat ik zo jammer vind? Nee. Dat die mensen s'avonds allemaal die lampjes aan doen hier. Ik heb, ze van, ik heb ze van de week een keer gelaten. Ik heb tegen Willem gezegd, sorry, ik ben ze vergeten uit Nou, dat vond ik wel leuk ook. Nou, maar dat hadden, ook, een... dat hadden we ook afgesproken. We zouden de zijlichtjes hier uh, aan de zijkanten mochten aanblijven. Oh, nou, alles was uit hoor. Het heen, oh, wat zonde. Nou, ik heb van de week alles laten branden, de kerstboom. En het, en het zag er leuk uit, man. Ja, natuurlijk ziet dat er leuk uit. Ja. Ik dacht ook dat dat gewoon gebeurde. Gisteravond hadden ze weer uit. Gisteren? Oh. nou. Gisteravond hebben ze ze weer uitgedaan. Hé, ja. En het ziet er zo leuk uit. Kijk, ja. overdag zie je dat niet. Maar s'avonds is het zo'n leuk gezicht. Ja, ik was hier nog gisteravond. Als je ziet hoe dat, hoe dat versierd is allemaal, jongens. Dat ja. is echt ongelooflijk, hoor. De, is echt, onze, uh, onze... Ik zou zeggen, kom bij de organisatie en... Uh, Doe mee als vrijwilligster of vrijwilliger en je wordt versierd hier, jongen. Oh. Ja, ik geloof. hallo. Ja. Je wordt echt versierd. Ja, ja die, die Willem, dat is een versierder, hoor. Ja, als je versierd wil worden, dan ja, moet je bij CFM komen. Ja, ja, ja, bij die huismeester hier. Nou, oehoe. zo. Dat is een versierder, man. Maar inderdaad. inderdaad. Volgens mij luistert hij niet, want hij heeft nog niet gereageerd. Nee. <laughs> <laughs> hij zal wel op zijn bed liggen. Of aan het werk zijn. Zeker natuurlijk. nachtdienst gehad. Ja, ja, ja. Maar goed, ja, maakt het allemaal niet uit. Mijn nee, zijn zeker dat. niet. Ja. En uh, we gaan gewoon uh, lekker muziek draaien. En uh, we gaan natuurlijk het nieuws doen. En we gaan uh, de vrijwilligers van de week... Uh, vrijwilligersfactuur van de week. Als het allemaal meezit. Ja, ja, ja. Moet wel meezitten dan, hè? Ja, als tegenzitten hebben we niet. Maar ja, misschien uh, trekt de mist wel een beetje op. En dan kunnen we zien waar ze uithangen. GELACH ja. Ach ja, jongens. Ja, heerlijk allemaal hè. Ah, oh, zeker. zeker. Ja. Ja. Uh, nou, heb jij goed. nog goede voornemens voor het nieuwe jaar? Uh, ja, heel veel. Oh, maar ik heb er het veel maar, om je twee op te noemen. Nee, of? laat ik zeggen, ik heb één goed voornemen. Ja? Geen voornemens. Oké, oh, okay, is yes, ook een goed voornemen. Ja. Ik ga aan mijn gewicht werken. Ga je nog zwaarder worden? Aartse lolbroek weer dan getrokken, panoppen. Als ja, moet vallen, kan ik heb het ook van de trap doen. Nee, uh, dankjewel. En uh, afgelopen dinsdag zat ik hier ook gezellig in de studio... met ja. een aantal hele leuke mensen. Ja? Eventjes. Ja. Ja. ja? ja. En één van hen was? Nou? Uh, oh nee, toch niet. Uh, Wat? Nou ja, uh, toch niet. Nee, uh, <laughs> deze, deze begint <laughs> een beetje traag. Dat is een plaat die uh, ja. heeft een heel lang voorstuk, denk ik. Oh. Dat, dat lijkt het op. Ja. Oh, hij doet het niet. Oh, ook niet. Oh, nou, nou dan gaat je gaatje kloe. Hè, dan gaat mijn kloe. Ja. niet <lacht> uh, <lacht> <lacht> Ook niet. Nee? Uh, heb jij een muziekje daar ergens? <lacht> uh, nee, uh, daar was het ik niet? Ja! Heen. Oh,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 Jonah Louie met een uh, kerstliedje met een, uh, toch wel een boodschap, hè? Een, uh, een boodschap. Uh, het gaat uh, natuurlijk terug uh, tot uh, de Tweede Wereldoorlog, uh, Churchill en zo. En uh, nou ja, leuk. Uh, Stop the Cavalry heet dat liedje. Wij zingen er met het koor ook. Nou, dat is gezellig jongens. dat is leuk. dat staat iedereen lekker mee te blaren en zo. En dat is Heel gezellig. Goed, nou, ik, uh, oh ja, afgelopen dinsdag, dat zat ik te vertellen, zat ik hier met mijn oude vrienden gewoon weer eens even in de studio. Even, hadden we hadden een kleine vergadering. En, uh, ja, ga ik toch die plaat van hem maar weer draaien. Vind je niet? Wel, ja. Het, ja, uh, dat is Hartstikke fijn om naar te luisteren, toch? Ja. Eén van de mooiste kerstliedjes op het ogenblik. Ja, oh, ja. De, de, van, uh, van uh, Alain met uh, Deen. Ja. Ja, ik vind het ook. De... Drop the top. Yeah, geweldig. Going back for Christmas. Here is ja. he me. I want to go to the place where I was for Christmas so many times before. And that's the only present I write on my wish list this year.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 This Christmas to the place where I felt most at home well, most at home. Home. home I'm going back for well, Christmas to the place where I felt most at home I'm going back to the place uh, a Dane and Clark en uh, going back for Christmas. Back the place. Ja, die is de plaats zou een heel zandvoort uh, veel gedraaid moeten worden. Vind ik trouwens over de hele wereld. Joehoe! Zo, en uh, het is tijd voor de 3-1. ja, ook dat nog. Ja. 3 in 1. vandaag gekozen voor Credence Clearwater Revival. Het 3-in-1 van, uh, van uh, Creedence Clearwater Revival. Ja, dat was zeker een lekkere. Ja, lekker hè? Ja, geweldig. Ja. volgens Bad Moon Rising, Born on the Bayou en uh, Proud Mary. Uh, waarvan fans, de velen nog steeds denken dat die van Ike Tina Turner is. Nou, echt niet. Die hebben hem gekuvert. Mm. En op een hele leuke manier. Maar uh, het origineel is natuurlijk toch echt van John C. Fogerty. Oftewel, Creedence Clearwater Revival. En uh, daarvoor Born on the Bayou. Nou, de Bayou, u weet het, dat is het gebied. De uh, Mississippi Delta wordt aangeduid als de Bayou. En uh, rond zo daarbij New Orleans en St. Louis in de buurt en zo. U kent dat wel. En uh, het eerste liedje, Bad Moon Rising. Nou, en uh, Dolly, ben je er klaar voor? Nu al? Ja, het is okay. tijd. Ja, het is tijd, hoor. Oh, ja. Nou ja, nog 30 seconden en dan is het Ah, oh, Nou, daar gaan we er toch voor. Zullen we het maar doen? No problem. No problem. Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. En dat klopt weer helemaal. Het regionale nieuws van 15 de december 2016 nog. He, nog maar twee weekjes, dan is, zit het er alweer op, jongens. Um, op zaterdag 17 december 2016 wordt er in het gezellige centrum van Zandvoort... weer een sprookjeswandeling georganiseerd door de stichting Zandvoort Vierdaagse. Nou, dat is een hartstikke leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort en Zee. En uh, uit de regio natuurlijk, die kinderen zijn ook welkom. Van vier tot kwart voor zeven zullen heel veel sprookjesfiguren rondwandelen... op het Ratersplein en het Kerkplein in Zandvoort. Zo komt Sneeuwwitje met haar prins Hans en Grietje... en natuurlijk ook Roodkapje en de Wolf. Peter Pan en kapitein Haak wandelen ook rond en nog een heleboel andere figuren kerstman is zelfs ook met zijn gezin aanwezig... en alle kinderen mogen met de kerstman op de foto. En je kunt hem vinden op zijn troon op het terras van Krankcafé XL. En in de protestante kerk is een doorlopend programma met poppenkast. Loop maar even naar binnen. Voor de kinderen die aan de sprookjeswandeling willen deelnemen... is er een boekje te koop. Nou, dat boekje kost 5 euro... en dat kun je dan halen bij de Bruna op de Grote Krocht... En natuurlijk op de avond zelf bij de kassa op het kerkplein. En in dat boekje zitten ook waardebonnen voor chocolademelk, een betoverde appel. En een sprookjesoliebol. Die, en korting ook nog voor de ijsbaan. Want ook die gaat weer open, hè, de 17e. Nou, dus uh, ik zou zeggen: kom allemaal zaterdag 17 december naar het kerkplein. Of met schaatsen. Of kom verkleed als een sprookjesfiguur. Want er is ook nog een wedstrijd. Een deskundige jury kijkt namelijk welke kinderen het mooist verkleed zijn. En dan zijn er mooie prijzen te winnen. Uit twee verschillende bedrijfsbussen... die geparkeerd stonden aan de Zomerzorglaan in Bloemendaal... is dinsdagochtend gereedschap gestolen. Een aantal werklieden was daar bezig met werkzaamheden... En ergens tussen 9 uur en 11 uur ochtends... is het gereedschap weggenomen uit de bus... van een 31-jarige man uit Heiloo. Hetzelfde overkwam een 30-jarige man uit Castricum. Beide mannen ontdekten de diefstal rond 11 uur ochtends. Het gaat om elektrische apparaten zoals een slijptol... diverse boor- en zaagmachines... en beide mannen hebben aangifte gedaan... van diefstal uit hun bedrijfsbusjes... De politie verzoekt getuigen of mensen die meer weten over de diefstal... contact op te nemen via telefoonnummer 09008844. Een 35-jarige man uit Lunteren en een 37-jarige vrouw uit de Hoofddorp... zijn even na middernacht aangehouden in Heemstede... op verdenking van het toepassen van een babbeltruc en heling...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 Begin het jaar dan goed en kom langs bij het digitale spreekuur van Ook Zandvoort... op dinsdag 3 januari van 10 uur tot 12 uur ochtends. Op dat spreekuur wordt u geholpen met vragen die u tegenkomt... bij het gebruik van pc, laptop, tablet, iPad of smartphone. Er zijn vrijwilligers aanwezig om u individueel te helpen. Tijdens het spreekuur is er om half elf een korte presentatie rond een specifiek thema... En het thema op dinsdag 3 januari is de digitale overheid. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op de website van Ook Zandvoort... www.ookzandvoort.nl... of uiteraard bij de balie van Pluspunt aan de Vlemingstraat 55 in Zandvoort. Het spreekuur is elke eerste dinsdag van de maand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 Morgen zijn er ook wolkenvelden, maar zo nu en dan komt ook de zon tevoorschijn. De zuidoostenwind neemt af naar zwak en de temperatuur stijgt naar ongeveer 6 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Ja, sorry, de microfoon stond nog even dicht. Vandaag is dat een nummer speciaal voor mijn tante Jeanette, die 80 wordt. Daar komt-ie van Alain Clark. Some shopping Set you up So you can celebrate Celebration I turn off my cell phone Spending all my minutes On you On you I'm rolling out the carpet Walking with your High heels shoes Looks so fine baby Oh Happy birthday baby Happy birthday Happy birthday, happy birthday, it's your birthday, and we party like we own this place. Said they gon' have to buy some extra bottles, say, yeah. cause we'll, we'll be drinking champagne all night. And money ain't a thing, cause we gotta let them know we do it right. Ooh, That's all night. That's all night. Birthday, baby. Happy birthday, baby! Happy birthday. Was uitgezocht door onze dolly als cadeautje voor haar tante. Ja. Die hippe tante dan. Ja joh. Ja joh. En allemaal hippe meiden, die tantes voor mij. Oh, is dat zo? Ja, zeker. Als je tachtig wordt en dan dit soort muziek leuk vindt. Nou hippe tante, hoor. Hippe tante hoor. Um, een aantal uh, weken geleden trouwens kwam ik erachter dat um, uh, toen, toen zocht ik iets van Neil Young. En toen uh, zag ik dat alles van de man van Spotify af verwijderd was. Dat vond ik jammer. Hè? Ja. Ja. ja? Nou, weet ik niet. Oh. Maar, gisteravond zat ik even te kijken. Ja. Het ja, stond alles er weer op. Oh. Dus, voor alle Neil Young fans, uh, alle, alle goede albums van Neil, die, uh, die staan weer op Spotify, hoor. Je kunt ze weer gewoon streamen. Ik denk dat hij uiteindelijk toch maar verstandig is geworden en denkt van, uh, oké, okay, uh, het moet dan toch maar gebeuren. <laughs> niet Ja. Ja, vond ik wel. Oh sorry. Ik zat even buiten de microfoon te praten. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Mm. Nee, dat mag niet. Oh, dat is mooi. En vandaar dat ik deze maar weer even draai. Nou kan het weer. Kon een tijdje niet, maar nu kan het even weer. Miljong, Heart of Gold! Dus uh, dat is goed. Fans, uh, nieuws voor alle nieuwe jong fans. Alles, alles staat weer op Spotify: alle goede albums van hem. En uh, dit was dus van het prachtige album Harvest. Het liedje Harvold. We got all Tear it up, tear it down Getting lost in the sound of our hearts beating Take me here, take me now Getting lost in the crowd I don't Blue Ray staat er dan ook nog achter. Ik weet niet of de man nou... ...of de ge dit nou Jonas Blue Ray moeten noemen... ...maar in ieder geval... Uh, ...zo heet het. En By Your side ...en er staat er nog achter als extra vermelding... ...Abbey Road Live. Dus het zal waarschijnlijk iets met die... Uh, ...prachtige studio's... ...daar in Londen te maken hebben. Juist. Oké, okay, nou... ...dat weten we dan ook weer. En dan uh, gaan we naar de volgende.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 your mind het gezelschapje. En het liedje heet Make Believe. En dat is een liedje van het ogenblik weer. En dit is Japan. En dat heet Night Porter. Zo so, af en toe, dan kom je zo'n zo plaat tegen. En dan denk je: van... Mooi, hè? Prachtig. Dit? dit is niet mooi. is prachtig, dit. Ja. Het liedje, dat heet uh, Night Porter. En het is van de band uh, Japan. Ja, ik, vind ook, ik vond het ook heel mooi. ik denk wow. hey, Dat ga ik een keer draaien. Super gewoon. gevoelig. Super mooi. Ja. Waar hoor je dit nog, zou ik bijna zeggen? Nou, alleen Bij met CFM Lunch. Ja, natuurlijk. <laughs> Ja, het eerste uur zit er alweer wat op, Dol. We gaan, eh, ja, ja. we gaan alweer naar het nieuws en het weer eh, van de NOS van 1 uur. En natuurlijk de boodschappen en de verkeersinformatie... en alles wat iets meer zijn. Dus ik zou zeggen, tot zo. Aan de andere kant van het nieuws. Met een leuke <lacht> conference. Nou ah, ja, hè. FM, dan stuur je allemaal fijne dag.